Gisteravond werd gemeld dat de ministers hun ontslag al hadden aangeboden, maar zover is het nog niet. Volgens premier Gerrit Schotten is er wel sprake van crisis, maar nog niet van een breuk. Morgen gaan de partijleiders met elkaar overleggen. Curaçao komt met grote financiële problemen. Het eiland stevend af op een tekort van tientallen miljoenen euro's. Op dit moment is minister Spies op Curaçao. Ze praat later vandaag met premier Schotten over de problemen. De Nederlandse supermarkten hebben 2011 succesvol afgesloten. Ondanks de economische malaise wisten ze hun omzet te verhogen met ruim 2,5 tot 33 miljard euro. Dit jaar wordt opnieuw een omzetstijging van tussen de 2 en 3 procent verwacht. De cijfers worden vanmiddag bekendgemaakt op het jaarcongres van supermarktkoepel CBL.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 tot 23 in het oosten. AMB verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op dit tij tijdstip op donderdag en de meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Amsterdam en bij Arnhem. Opvallende files op de A6 Lelystad richting Muiden... tussen Almerehaven en Muidenberg 6 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorf 7. En op de A50 Arnhem richting Os... tussen knooppunt Grijsort en het knooppunt Valburg 11 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Al lang voordat de Q-koorts uitbrak... wist het ministerie van Landbouw al van de besmettingen. Spreken Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren daar zo over. Lance Armstrong wordt opnieuw verdacht van dopinggebruik. Wielenverslaggever Gio Lippens vertelt er zo meer over. En het Nederlands Elftal is machteloos, krachteloos en puntloos op het EK. Oud schaatser Hein Vergeer kon het gisteravond in Garkov niet langer aanzien. Geen keer erg maar kapot. Dat heeft te maken dat een coach andere inzichten heeft dan de rest van Nederland. En wij zijn er 16 miljoen bondscoaches. Je ziet wat er gebeurt. Dan uh, ben ik te veel sportman om daar, na te blijven kijken. Twee wedstrijden gespeeld. Twee verloren. Eén keer gescoord. Dat dan weer wel. De armzalige scoren van het Nederlands elftal na twee gespeelde wedstrijden op het EK. Tegen Duitsland ging het, behouden ze een goede eerste fase, helemaal mis. Duitsland overklast de oranje, zag bondscoach Bert van Marwijk.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 Eerste 20 minuten is goed. Nederland zoekt de ruimtes die er liggen tussen de linies van de Duitsers. Als de Duitsers gaan hergroeperen, dan krijgen we het moeilijk. Dan krijgen we het moeilijker nog openingen te vinden. En wij geven opeens wel ruimtes weg. Ja, maar dat komt door die golf van hun natuurlijk. Die valt in principe uit het niets, net zoals tegen Denemarken. Valt uit het niets, maar er zit ruimte bijvoorbeeld achter Mark op dat moment. Ja, dat klopt. Die erin ja we, hebben, we hebben gewoon dus de, de, de samenwerking tussen het centrum en de, de, de twee centrale middenvelders. Ja, die liet wel te wensen over een aantal keren. Want daar, daar maakten zij gebruik van trouwens.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 Een paar honderd mensen hebben gekeken op een plein. Een bekend voetbaltijdschrift heeft er een arena van gebouwd met tribunes. Een enorm scherm. Natuurlijk allerlei tentjes met koek en zopie. Het is een uitgelaten sfeer na het laatste fluitsignaal. Duitsland heeft nu echt gewonnen. Een man met een biertje in de hand staat na te genieten. Hoe vond u uw wedstrijd? Een goed spel. snel, goede combinatie. En zeer kurzweilig. Ik heb 2-3-1 getippt En Anschlusstreffer aansluitstreffer heb ook gewenst. Snel, hele goede acties. Ik heb geen moment verveeld. Ik had wel gedacht dat het 3-1 zou worden. Maar goed, bijna goed gegokt. Ligt Nederland er nu uit? Is dus Holland het trouw? Nee, ik denk niet. Die kunnen zich ja nog bewijzen. Dat is goed. Maar kunnen die dat? Ik trouw ze in toe. Ik denk dat Nederland het nog wel kan, maar dan moeten ze natuurlijk wel heel goed hun best gaan doen. Maar waar lag het nou aan? Wat maakt Duitsland nou zoveel beter? Wat maakt Duitsland zoveel beter in dit spel? Die waren heute zeer passiger. Die hebben totaal kloog gecombineerd. Duitsland is goed begonnen, zegt zijn vrouw. Slimme combinaties. En ze hadden de vaart er ook lekker in. Ik lieve Duitsland. Ik lieve Duitsland. Ik... Samen nog even zingen, dat hoort ook bij het nagenieten. Wat maakt Duitsland nou zoveel beter dan Nederland? Kom eens, kom eens. Gomez, Gomez is een ja, geheimnis. Eén woord, Gomez. Mario Gomez, intussen ook bekend als Super Mario. Die beide doelpunten maakte voor Duitsland. En meer heb je niet nodig. Onze Gomez, man schuimt ja immer veel bij hem. Maar in een entscheidende moment is hij daar. En dan maakt hij die toren. En een hebt je de tijd leider niet. Kijk, zo iemand hebben jullie niet, zegt zijn vriend. Er wordt soms om hem in de Duitse pers. Maar hij doet het toch maar mooi. Twee doelpunten. In de eerste wedstrijd was hij ook al de grote held. In de eerste die waren relatief sterk, da war dacht ik ook jee. Ja, In het begin was Nederland best sterk. De eerste tien minuten was ik nog bijna bang. Hadden ze richtig angst? Ik had angst, op jeden Fall. Ik had geen angst. Maar was het Wat hebben die schief gemacht. Wat hebben die falsch gemacht danach? Die Nederlander, maar zo? Ja. Ik glaube die. Ik heb weinig aandacht ahnung van voetbal, maar ik denk dat die Abwehr die waren zo goed. De verdediging was niet goed bij Nederland, zegt ze. Ja, en gaat Duitsland nu door naar de finale? Wordt Duitsland kampioen? Duitsland niet. Zonder? Spanje, Italië, irgendwas. Ik, leider moet je ook zeggen, Duitsland wordt het niet werden. Leider, maar ik denk Spanje, maar weer. Daar zijn ze het over eens. Duitsland gaat het uiteindelijk niet halen. Spanje is de favoriet, maar tot de kwartfinale of zelfs de halve... kunnen de Duitse fans nog volop van hun manschaft genieten. Wouter Meijer op straat in Berlijn. Van de blijdschap in Duitsland naar uh, het verdriet van Nederland. We hoorden net al dat uh, de C1000 in Leiderdorp trouwens nog gewoon doorgaat met de Oranje-acties. Ze moeten ook wel, er ligt nogal wat, denk ik. Roepauw, um, je bent nu op de katholieke basisschool De Leeuwerik. Ook daar veel aandacht voor het EK? Ja, en je had het net over het verdriet van Nederland. Nou, daar is geen sprake van op uh, Dalton School De Leeuwerik, hoor. Want ik zie hier een fotootje naast de voordeur hangen en daar staan ze op de... Helden, Tjark, Rick, Joep, Wouter en Dion, Arvid, Jaden, Quinten, Sil, Thomas en Alexander Want. Zij zijn met groep 4 kampioen geworden bij het schoolvoetbaltoernooi op 25 mei. En er staat dan ook nog bij, de jongens van groep 4 hebben het goede voorbeeld gegeven voor ons Oranje. Hopelijk hebben ze goed opgelet. Nou, tot nu toe niet, denk ik. Um, maar er is nog één wedstrijd te gaan. Ik loop nu naar binnen... Want ik ga even kijken in de twee groepen drie. En die zijn ook allemaal ongelooflijk oranje. Ik kom hier het lokaal binnen en ik zie meteen een oranje vuilniszak. Het schijnt toeval te zijn, maar dat geloof ik niet echt. Verder aan het uh, prikbord. De vlaggen van de deelnemende landen. En wat is dit? Hup Holland. Hup van Bente en van Sophie en van Niels. En van, nou, Oh ja, dit zijn van die werkjes. Ik haal de juffer er even bij. Manon van der Krocht en Esther Bevelander, dit konden ze maken. De kindertjes van groep drie, van die dingetjes van strijkkralen. Ja, klopt. Dat is inderdaad van strijkkralen. Dat hadden ze een voorbeeldje en het, um, die ze namaakte wel iets zeg maar, wat te maken heeft met voetbal. Ja, die mochten ze namaken en daarna op een oranje blaadje plakken met Huppeland Huber bij schrijven. Nou, hartstikke leuk. Want jullie zijn al twee weken bezig met het EK. Hier is het uh, schema. Er zijn uh, zes, zeven activiteiten waar de kinderen uit kunnen kiezen. En uh, die hebben te maken met voetbal. Maar gelukkig zit er ook nog een educatief elementje aan. Dit zijn rekensommen. Er staat een, een, een Hollandse leer op en een voetballetje. Wat heeft dit met EK te maken? 9 min 5 is 4. Ja, dat heeft natuurlijk niks met EK. Maar je zou wel met voetbaluitslagen er wat mee kunnen doen... Ja, dat zijn er gewoon rekensomen om in te oefenen. Maar ja, door plaatjes is het echt een EK-werkje geworden. En, en helpt het de leerlingen om er een beetje bij te blijven? Dat het uh, allemaal in het teken staat van het EK? Ja, dat motiveert ze meer om aan de taakjes te werken. O, is het ja, ja, het EK leeft natuurlijk bij de kinderen. En als de taakjes daarop aangepast zijn, dan gaan ze met meer enthousiasme aan werken. Het kan ze ook enorm afleiden, dat EK. Ja, maar tot nu toe uh, valt dat mee in groep drie. Absoluut. Ja, ze kunnen zich nog goed concentreren. Ja, het toernooi is natuurlijk ook nog maar net begonnen. En uh, ja, als het een beetje tegen zit, ook weer bijna afgelopen. Want uh, ze moeten... Ze gaan soms wel laat naar bed, hè? gisteren bijvoorbeeld. Uh, nou, hoe laat zullen ze erin neergelegen hebben... als ze mochten kijken van hun vader en moeder, half twaalf. Jullie beginnen gelukkig vrij laat om kwart voor negen, maar toch... Ja, we zullen zien hoe ze er zo meteen uh, bij zitten in de klas. Maar ik denk eerlijk gezegd na de wedstrijd van uh, gisteravond dat het wel meevalt. Dat ze wel uh, redelijk op tijd naar bed zijn gegaan. Ja, even ter vergelijking. Twee jaar geleden was u ook al uh, groepsleerkracht uh, hier op school. En toen duurde dat toernooi maar, hè, dat WK, vijf weken lang. En toen waren er ook wedstrijden overdag. Dat was uh, even andere koek. Ja, toen leefde het heel erg bij de kinderen. Toen waren er ook wedstrijden onder schooltijd... En natuurlijk rond etenstijd, dus dat veel meer kinderen meekregen van de voetbalwedstrijden. Ja, en toen was het echt uh, alles... Opgefokt? Eigenlijk. Ja, nou ja. <lacht> toen leefde het veel meer. Toen waren ze veel actiever uh, ja. en aan het einde ook uh, sneller afgelopen. En toen waren jullie <lacht> blij dat het afgelopen was? <lacht> nou, ze hadden wel, uh, als we dan toch in de finale staan, dan had het wel leuk gevonden als ze gewonnen hadden. Ja. Maar... Hier is ook zo'n goudvis. Die hadden jullie al? Ja, ja maar die hebben nu. het is nu een goudvis... Door het EK hebben <laughs> we goud gespoten. Voorspellende gaven ook? Ik Heb het nog niet ontdekt. Helaas. Nee, helaas. Oké, okay, de goudvis uh, doet wat hij uh, het beste kan. Een beetje ronddobberen in zijn uh, vissenkom. En uh, trekt zich verder helemaal nergens wat vandaan. Dopinggebruik en Lance Armstrong. Opnieuw zijn die twee met elkaar in verband gebracht. Geolippens hoort u daarover zo dadelijk. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB Tamara Bruggemans. Ja, het is nog steeds minder druk dan normaal op dit tijdstip op donderdag. De meeste vertraging is in de regio Amsterdam en bij Arnhem. Ik noem even de langste files. De A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp, 7 kilometer. En op de A50, Arnhem richting Oost... tussen het knooppunt Grijzoord en het knooppunt Valburg, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over Armstrong. Eerst naar de q koorts in Nederland. Het ministerie van Landbouw wist al een jaar voor de ruimingen... op melkgeitenboerderijen... Dat een groot aantal bedrijven besmet was met Q-koorts. Dat meldde Nieuwsuur gisteren. Het aantal mensen dat met Q-koorts is besmet was mogelijk lager uitgevallen als het ministerie sneller had gehandeld. Peter Wever is arts-microbioloog bij het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bos. En doet zelf ook veel onderzoek naar Q-koorts. Hij is geschokt door de bewinningen. Als er adequate maatregelen waren genomen. Dus inderdaad een transportverbod, misschien wel een fokverbod. Uh, dat daar dan een groot deel van de mensen in 2009 niet ziek hadden hoeven worden. Dus als je dat geweten had, had je mensen beter kunnen informeren. Maar Janne Thieme van de Partij voor de Dieren diende eerder een motie van treurnis in... vanwege het trage optreden van de overheid bij de bestrijding van q -Korts. En zij is nu aan de telefoon. Mevrouw Thieme, goedemorgen. Goedemorgen. Wist u dit al? Nou, er waren al uh, duidelijke signalen, ook uh, klokkenluiders. We hadden een klokkenluidersmeldpunt uh, in, ja, ingesteld... en daar kwamen al dit soort signalen, maar we kregen het verder niet hard. Maar uh, ja, we hadden al in het debat telkens aangegeven van de overheid... waarom doe je zo weinig? Hoe is het toch mogelijk dat... wanneer je bijvoorbeeld vanuit Brazilië of Verenigde Staten naar Nederland reist, dan kreeg je een foldertje mee van je overheid... met de waarschuwing dat je niet moest gaan wandelen of fietsen in Brabant... omdat daar Q-koorts heerste. En dat betekent dus dat de Nederlandse overheid die op post... Code ...en huisnummer al wist waar de besmette bedrijven waren... ...wel bewust de mensen en vooral kwetsbare groepen zoals zwangeren... ...in gevaar gebracht heeft. Um, het ministerie verweert zich. Um, ze geven aan, naar aanleiding ook van Nieuwsuur... ...dat de eerdere tests die, waar Nieuwsuur het over heeft... ...die bekend waren, die ook in, in ontwikkeling waren... ...dat die nog niet betrouwbaar genoeg waren. Wat vindt u daarvan? Ja, er werd telkens uh, gewezen naar Europa dat er in Europa gevalideerd moest worden. Dat er uh, ja, na de onderzoek moest worden ge gedaan naar de vorm van de Q-coords, een bacterie. Elke, elke keer werd Europa eigenlijk als een soort excuus gebruikt om wel niets te doen. En uh, terwijl die uh, testen waren er al. Uh, we wisten dat in Frankrijk uh, daar al onderzoekers waren die dat heel goed konden vaststellen. Ja, en men deed het niet. En dan is het heel goed om te realiseren dat telkens als hier in de Tweede Kamer over landbouw, wordt gesproken, dat dan al heel snel de, de, de partij als CDA domineert hierin en dat de economische belangen altijd prevaleren boven die van de volksgezondheid. Het bedrijf het uh, bedrijfsleven moest doorgaan en moest doorgegaan met worden met fokken, met transport. Ja, en dat is uh, zoals de debatten hier in de, de Kamer worden gevoerd. De, de gegevens die bekend waren, al een jaar voordat het zo'n beetje naar buiten kwam, uh, kwamen van de Gezondheidsdienst voor Dieren, dat ja. is een agrarische organisatie. Ja. Um, dat heeft misschien tot die vertraging ook geleid, dat is geen overheidsinstantie. Is het wel goed geregeld in Nederland, uh, de preventie en de gezondheidszorg? Nee, want uh, kijk de, de, de, de regierol ligt bij de landbouwcommissie, de landbouw, uh, het landbouwministerie. Dat betekent dus ook dat het eigenlijk het bedrijfsleven bepaalt wanneer er uh, wordt ingegrepen door, kan worden ingegrepen door het minister van Volksgezondheid. Nou, dat zit u nu wel, maar die hebben wel die gegevens gegeven natuurlijk. Dus uh, dan ligt het bij het ministerie om daar iets mee te doen. Uh, Commissie van Dijk die heeft geconstateerd dat met name het ministerie van Landbouw uh, heeft getraineerd bij het uh, nemen van maatregelen door het ministerie, ministerie van Volksgezondheid. En de Gezondheidsdienst van Dieren... dat is inderdaad gewoon een commercieel bedrijf... dat uh, ook niet zomaar gegevens mag verstrekken... want het is... Uh, is de agrarische sector die daarover gaat. Ja, en dat is natuurlijk een hele krank van zaken. Wij moeten als overheid zelf kunnen bepalen... en die gegevens kunnen hebben om ook adequate maatregelen te nemen. Ja, en u zegt eigenlijk... u zegt dat niet alleen over de gezondheidsdienst uh, voor dieren, maar ook over het CDA-partij die lange tijd aan de macht is geweest. Um, de, ja. de verwevenheid ook daar met de agrarische sector te groot is... en ze daardoor niet de goede beslissingen nemen. Nou, wat je in ieder geval ziet, ook in de Tweede Kamer, dat als het gaat om landbouw, dat er maar twee partijen zijn die het hoofdonderwerp van landbouw maken. Je leest er wel over in de krant, maar er zijn maar twee partijen eigenlijk die daar zich druk over maken: dat is het CDA en de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren. En het CDA was toen nog groot. En wat je dan ziet, is dat het CDA vooral ook bepaalde wat er uh, gebeurde, dat de andere politieke partijen eigenlijk daar nauwelijks echt aandacht voor hadden. En uh, ja, dan is het heel lastig om dan ook echt het, uh, de overheid toe te bewegen om uh, na te Maatregelen te nemen. Nou, mevrouw Timmermans, even heel kort, want ja, die onderzoekscommissie is geweest. Ja, wat, wat nu dan? Wat moet er nu gebeuren? Nou, wat belangrijk is, is dat wij moeten constateren dat de overheid wel de geitenbedrijven heeft gecompenseerd na de puurkorps, maar dat de overheid de burgers in de kou heeft laten staan. En wij pleiten al heel lang voor een uh, fonds om patiënten te kunnen compenseren. En ik was ook erg blij dat Van Gerven van de SP dat gisteren ook nogmaals benadrukte dat dat moet komen. Dat geeft, uh, geeft de burger moed. En ik denk dat het de van belang is dat wij natuurlijk niet afhankelijk zijn... van uh, gezondheidsdiensten voor dieren... die gefinancierd worden door de sector. Marianne ah, Tiebe van de Partij voor de Dieren. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het is zes minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Lance Armstrong wordt opnieuw beschuldigd van dopinggebruik. Dit keer komen de beschuldigingen van het Amerikaanse antidopingagentschap. We gaan naar wielenverslaggever Gio Lippens. Gio, hoe komt het Amerikaanse dopingbureau tot deze beschuldigingen? Nou, ze hebben het onderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd... door die federale recherche, hè. die Jeff Nowitzki, die daar achteraan is gegaan... hebben ze in wezen overgenomen. Ze hebben de dossiers uit dat onderzoek gewoon keurig overgenomen. Nog eens een keer bestudeerd. En zijn nu echt ingegaan op de dopingbeschuldigingen. Want dat was nou net hetgene wat ze in dat onderzoek dat twee jaar is uitgevoerd niet hebben gedaan. Toen ging het met name om het misbruik maken van overheidsgeld. Hè. U.S. Postal, de ploeg van Armstrong, in de tijd was een door overheidsgeld gesponsorde ploeg. En men wilde toen uitzoeken... Of criminele activiteiten, dus dopingactiviteiten... met dat overheidsgeld is gedaan. Nu gaat het echt gewoon puur om dopinggebruik. En vandaar dus dat ze nu met, uh, ja, met een nieuw verhaal komen. Maar, Rio, die verhalen zijn er natuurlijk al jaren. Bewijzen waren er nooit. Zijn die er nu wel? Nou, ze zeggen nu dat er bewijzen zijn gevonden in bloedstalen... en dat is wel uh, opmerkelijk uit uh, 2009, het jaar van de comeback van uh, Lance Armstrong... en 2010, uh, min of meer zijn laatste serieuze wielerjaar... want in 2011, begin 2011, is hij gestopt. En daar uh, zouden ze toch bewijzen hebben gevonden van uh, gemanipuleerd bloed. Uh, er wordt gesproken over EPO, er wordt gesproken over bloedtransfusies... testosteron, corticosteroïden, uh, dat soort zaken. En dat zijn toch allemaal wel dingen waarvan je denkt... van ja, oké, okay, dan hebben ze blijkbaar toch uh, nu bloedstalen waarmee ze... Iets kunnen. Ze hebben ook tien renners die ze als getuigen opvoeren. Ik denk dat het dezelfde renners zijn die in de tijd ook door die federale recherche zijn gehoord. Uh, mannen als Floyd Landis, Tyler Hamilton, George Hinkepier. Het zijn allemaal mannen die met beschuldigingen zijn gekomen aan het adres van, uh, van Armstrong. En ze beschuldigen ook nog eens een keer vijf medewerkers van de ploeg. Dus het gaat niet alleen om Lance Armstrong zelf. Johan Bruineel, de ploegleider, de grote baas eigenlijk van de ploeg. Een trainer van de ploeg en drie artsen. Inclusief uh, de toch wel enigszins uh, in de opspraak uh, geraakte... altijd Michele Ferrari. En ze hebben het dan over een grootscheepse doping-samenzwering in de periode 1998-2011. Nou ja, dat is dus de, de glorietijd geweest van Armstrong. Ja, nou heeft Armstrong altijd gezegd dat er een headset tegen hem wordt gevoerd. Roept heeft hij inmiddels. Echt? Ja, roept hij dat weer? Ja, ja hoor. Hij, nou ja, eigenlijk net als de beschuldigingen is Armstrong ook een soort repeterende breuk. Want hij roept meteen van uh, het is een vendetta. Ze zitten achter me aan. Uh, ze willen per se oude zaken oprakelen uh, waar niets mee bewezen is. En uh, hij roept uh, uiteraard dat hij onschuldig is. Hij komt er alleen niet zo makkelijk mee weg op dit moment. Omdat uh, de Triathlonbond, uh, de Wereld heeft meteen besloten om Armstrong te schorsen. Uh, sinds kort is hij uh, ja, toch wel serieus triatleet. Doet aan grote wedstrijden mee. En voorlopig mag hij even niet aan wedstrijden meedoen. En wat hem natuurlijk boven het hoofd hangt is als deze hele zaak verder uh, gaat. Dat hij uh, zijn zeven toerzegers kwijtraakt. En uh, ik denk dat hij dat toch wel uh, behoorlijk wat... Uh, ja, vervelender vindt dan uh, wat er tot nu toe gebeurt. Hij heeft trouwens tien dagen de tijd gekregen om te reageren. Uh, daarna komt er een antidopingjury. En die bepaalt dan uiteindelijk of er een serieuze strafzaak tegen hem komt... Uh, waarmee ja, hij eventueel van die zeven toerzegers gestript zou worden. Kijk eens aan. Wielenverslaggever Geo Lippens, dank.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 De Floriade in Venlo. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 35 euro. Laat je verrassen op spoordeelwinkel.nl. Radio 1. Het NOS Journaal. Nederland, Duitsland erg goed bekeken... en supermarkten hebben een goed jaar achter de rug. Goedemorgen, het is half negen. Ik ben Lieselotte Thomassen. De wedstrijd van gisteravond heeft bijna 8 miljoen kijkers getrokken gemiddeld. En dat zijn alleen nog de mensen die thuis hebben gekeken, meldt de stichting Kijkonderzoek. Later worden de cijfers bekend van mensen die bijvoorbeeld in de kroeg keken. De piek lag in de laatste minuten, toen keken er ongeveer 8,6 miljoen Nederlanders. Op het vorige EK keken gemiddeld 7,5 miljoen mensen naar de tweede groepswedstrijd. Toen speelde Oranje tegen Frankrijk. Naar het duel tussen Denemarken en Portugal eerder op de avond gisteren keken ongeveer 3,3 miljoen mensen.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 Verwacht. Uit onderzoek blijkt dat maar 11 van de consumenten sterk bezuinigd op de boodschappen, nu in de tijdens de crisis, wel let 60 scherper op aanbiedingen. De Duitse politie en justitie hebben vanmorgen een grote actie uitgevoerd tegen radicale salafisten. Op 70 plaatsen in zeven deelstaten viel de politie woningen en moskeeën binnen. Zo'n duizend mensen waren bij die invallen betrokken. Ze zouden vooral op zoek zijn geweest naar bewijsmateriaal dat de basis kan vormen van een verbod van de salafistische groepen.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 Awb Verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op dit tijdstip op donderdag. De meeste vertraging heeft het verkeer in de regio Amsterdam en bij Arnhem. Van in totaal 23 files zijn dit de langste. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijken Oost en het knooppunt Raasdorp 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Ketelplein en het Terbrechtseplein 7. En op de A50 Arnhem richting Os tussen het knooppunt Grijsord en, en het knooppunt Valburg 11 kilometer.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 Het EK-journaal. Na de 2-1-nederlaag tegen Duitsland... lijkt de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK nabij. Zometeen een antwoord op de vraag wat er moet gebeuren... wil Nederland toch nog door de poel komen. Nu eerst de centrale vraag uit de wedstrijd van gisteren. Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? 1-0 voor de Duitsers. Wat makkelijk en wat makkelijk. En wat is van Marwijk woest en wat is dat terecht? Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? Daar komt de volgende mogelijkheid. Gomez schiet en scoort... Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? Die wil hem oppakken, die verdediger van Dortmund. Heen. Die gaat het strafgebied in en die gaat schieten. Doe even normaal. Dan komt er nog een rebound en is er tot twee keer toe een redding van Stekelenburg nodig. Wat is er allemaal aan de hand? Ik was echt boos net, hoorde je het? Ja, dat hoorden we. Ja, wat is er toch allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? Een antwoord is niet zo snel te geven. Al had bondscoach Bart van Maarwijk toch na afloop wel een duidelijke analyse. Ja, als je van Duitzien wil winnen, moet je top zijn. moeten moet die kansen erin gaan. En uh, moet het team ook top zijn. En uh, er waren een aantal jongens gewoon ook niet in vol. En daarna, na die 20 minuten hebben we gewoon heel slecht verdedigd, moet ik zeggen. En daar, daar ging het gewoon fout. Ruim twee uur voor het duel van Nederlands elftal was de hoop op Portugal gevestigd. Ten zege van dat land zou toch de meest gunstige uitslag zijn. Portugal won ook. Al lijkt het nog even een gelijkspel te worden. Oh, oh, oh, ja. Bentner, Bentner met zijn tweede treffen voor de Denen en dat zat er een beetje aan te komen. De laatste minuten gaan we in van Denemarken Portugal 2-2 en wij zitten zo op een Portugees doelpunt te wachten Jan Hofs. Daar is Varela, de spits is ingebracht en die scoort. Daar is dan dat doelpunt van Portugal alsjeblieft Nucella. Ja, 3-2 werden dus door uh, Varela van Portugal. En nu heeft Oranje dus nog altijd kans om bij de beste twee van de groep te eindigen. Jazeker, er is dus nog altijd hoop en hoop sterft het laatst. En daar houdt Rafael van der Vaart zich dan ook maar aan vast. Ja, waarom niet? We hebben nu helemaal niks. En uh, zolang je nog een kans hebt, waarom niet? Ik bedoel, we kunnen makkelijk uh, 2-0 winnen. Maar uh, dan moeten we wel 100% zijn, want anders kunnen we ook uh, makkelijk verliezen natuurlijk. En zolang uh, dus de een kans is, moet je daarin blijven geloven. Ronald van der Gier zag de wedstrijd gisteravond in Garkov. Ronald, wat is er toch allemaal aan de hand met het Nederlands elftal? Ze we het samenvatten als gewoon niet goed genoeg? Want dat, uh, dat blijkt wel. Dat blijkt gisteren op diverse fronten. En als je dan kijkt naar het Duitse elftal dat is dus wel goed genoeg is om gewoon een rol van betekenis te spelen. Ja, dan kun je oranje uh, afschrijven natuurlijk. Eerst kans is voor Van Persie, maar daarna zie je dingen gebeuren... die horen niet bij een ploeg die strijdt om een Europees kampioenschap. Dit elftal is uh, over de heel, zo lijkt het. Hoewel er een aantal spelers toch nog wel een, een leeftijd hebben... dat je zegt, nou, ja, kunnen best nog een paar toernooien mee. Maar dit elftal uh, in zijn totaliteit is niet goed genoeg... en zal ook nooit meer goed genoeg worden. En zal ook niet met 2-0 van Portugal kunnen winnen. Uh, nou, we, die wedstrijd heb ik gisteren met een schuin oog zitten te bekijken. En dan heb je toch best een hoge hoed op van Portugal. Dan zie je toch eigenlijk dat die Denen vrij gemakkelijk ook door de defensie van Portugal sluipen. En dat zou je nog wat hoop kunnen geven. Maar ik denk heel eerlijk dat Duitsland wel van Nederland af wil. Misschien ook niet heel veel vol gas geeft tegen Denemarken. En daar op een gelijk spel afstevend. En dan is Nederland er alsnog uit. Je zegt het elftal is niet goed genoeg, Ronald. Kan het ook zijn dat um, de spelers verkeerd staan? Dat er gekozen is voor, een, voor, een, um, voor, niet voor, voor het verkeerde systeem, als het ware. Nou, je zag wel dat in de, in de tweede helft, toen, uh, want daar hebben we het natuurlijk heel veel over gehad. Hè, moet Huntelaar nou wel of niet in de spits? Mm -hmm. Toen Huntelaar in de spits stond, Van Persie daar eigenlijk achter speelde... en Sneijder wat vanaf de linkerkant kwam, dat dat wel wat beter, beter ging lopen. Maar ja, dat was in een fase dat de Duitsers ook wel wat gas terugnamen. Maar uh, dat was wel een, een, een opstelling waarin je zag dat eigenlijk alle spelers het maximale tot hun recht kwamen. Het probleem is alleen, als je dan Huntelaar inbrengt... dan zul je ook toch echt vanaf de zijkant de vleugelspelers moeten hebben. Die stonden er gisteren in het Nederlands helft al niet of waren niet voldoende. Robben bedoel ik dan, Aflaai in de eerste helft. Ja, En, en het verdedigende blok, uh, dat, dat stond zoals het altijd staat... Maar ja, weet je, Willems is ontzettend jong. Uh, Matthijs uh, Heitinga, het was het ook niet. En wat Gregory van de Wiel dit toernooi heeft uh, gedaan... daar zullen ook geen boeken over verschijnen. Dus het, het is wat dat betreft allemaal net niet. En Mark van Bommel heeft gisteren echt wel zijn laatste Interland gespeeld. En dus, dus je zult op een aantal posities moeten gaan veranderen. Maar er zal toch ook wat, wat vers boet bij moeten... Ronald, jij ja, kan nu gaan slapen, hoop ik, voor je? Ja, we zijn net aangekomen. Ja. We hebben vier uur op een vliegveld gestaan. Is, uh, het is overigens het Nederlandszelfde... want daar moeten we het dan maar met name over hebben. heeft hetzelfde probleem gehad. Hm. En is uh, in Krakau tijd ook pas om, uh, om vier uur gearriveerd vannacht. Dus uh, ook uh, een, een kort nachtje voor, uh, voor de mannen van Oranje. Nou, super dat je nog even in de uitzending wilde, Ronald. Dank je en slaap lekker zo. Oké, okay, dank je wel. Gaan we naar de Oranje Camping in Garkov, Tim de Wits. Ook een kort nachtje of ligt iedereen daar... ...nog in diepe rusten of anderszins bedwelmd. Nee, dat valt me toch wel mee. Uh, iedereen is hier inmiddels aan het ontbijt begonnen. Ja, het is wel een hele matte sfeer hier, hoor. Als ik zo om me heen kijk, zie ik veel mensen een beetje voor zich uitstaren. Sommigen doen wel heel lang over een broodje kaas, valt me op. Nee, de nederlaag is hier behoorlijk uh, ingehakt. Ik, ik sta nu naast Leonie Gooyer uit Herugewart. Uh, heb jij een beetje geslapen? Ik heb uh, goed geslapen, Ja? Ja. Maar ja, als je terugdenkt aan gisteravond, eh, dat hakte wel in, hè, zo'n nederlaag. Dat klopt, ja. ja. Hoe was het in het stadion? Het nou, begin van de wedstrijd was het weer één groot feest. Natuurlijk na de Oranje mars vanaf de oranje camping. Alle mensen toen het stadion in. En toeters en bellen en Hub Holland, Hup. Dat ging maar door. Totdat het eerste doelpunt viel. Totdat het tweede doelpunt viel. En toen waren we toch wel heel erg stil. Doodstil was het, hè? En... Ja, en ja. ik begreep dat jij nog tot zondag blijft. Wil je niet liever naar huis? Nee, ik blijf graag. We hebben nog een laatste wedstrijd. Oké, okay, ja, ik ga even naar jouw buurman. Uh, Gerard van der Meulen uit Ruinen in Drenthe. Heb ik net begrepen, uh, ja, je was gisteravond heel erg boos. Je hebt er nu een nachtje over geslapen. Is de boosheid een beetje gezakt? Ja, als je zo verliest kun je ook bijna niet meer boos worden, zeg maar. Hè? Waarom niet? Het was wel heel erg dramatisch, frustrerend. Kijk, als je moet winnen, het begint altijd met willen winnen. En dat straalde het team niet echt uit. Oké, okay, ja. Ja, er is toch een hele kleine kans, geloof jij er nog in? Ja, 3-1 winnen bij Portugal, dan... Uh... ...komt alles goed. Maar je bent afhankelijk van de Duitsers, hè? Ja, ja inderdaad. Ja, ik ga nog even naar Joko de Wit, organisator van de Oranje Camping. Uh, Joko, er hoeven denk ik geen extra tentjes meer bij hier? Nee, dat is in onzekerheid. Uh, er komen nog wel wat, wat mensen aan. Er hebben nog twee vluchten die, uh, die aankomen. Eentje vandaag en eentje op zaterdag. Maar uh, extra tent is niet nodig, nee. nee. Het grootste feest uh, ja, waar jullie natuurlijk allemaal op hadden gehoopt, dat blijft een beetje uit. Ja, de avond voor de wedstrijd was het hier echt fantastisch en heel veelbelovend. En nou ja, gisteravond alsnog werd het langzaamaan een beetje, een beetje ontdooien naar de, naar de nederlaag. Maar nee, dit is voor ons heel erg jammer. En ja. uiteraard ook voor de rest van het land. Ja, inderdaad. Ja, dus een, een hele tamme dag hier op de Oranje Camping vandaag. We kunnen er weinig anders van maken. Nou Tim, sterkte dan maar. Tim ja, de Wit hoorde u vanaf de Oranje Camping een gek of. En straks Hans van Breukelen. Gisteren was hij nou, nog redelijk optimistisch... Zal die vanochtend niet meer zijn, vermoeden wij zo. Maar Hoe verwerkt hij de kater? We spreken hem straks. Eerst verkeersinformatie, te Rugemans. Ja, Op dit moment staat er een totale filelengte van 70 kilometer. Dat is de helft van wat er normaal op donderdagochtend staat. Langs de files staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oosten en het knooppunt Raasdorp, 6 kilometer. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Terbrechtseplein, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Gaan we vooruit. Kijken naar de wedstrijd van vanavond in de Pool C. Italië, Kroatië en Spanje tegen Ierland. Doen we met journalist Emiel Schelvis. Kenner van het Italiaanse voetbal. Maar eigenlijk van al het voetbal. Emiel, goedemorgen. Mm. Goedemorgen. Want toch nog maar even over oranje. Heb je nog nou, een oordeel Ik, ik hoorde klaar? net Ronald van der Geer. Daar moest ik wel een heel klein beetje denken aan... Ik ben namelijk het weekend uh, ook in Garkov geweest. En toen hoorde ik van allerlei tour operators dat er... Uh, uh, woensdagnacht, dus gisteren nacht, een uh, soort logistieke nachtmerrie te wachten stond... voor alle mensen die met uh, supporters te maken hadden. Dat ze namelijk 77 vluchten moesten gaan verwerken... op dat kleine vliegveldje van Garkov. Met andere woorden, dat moet Nederland Nederlands Elftal toch ook geweten hebben. En we roemen steeds alle logistieke kwaliteiten. Omdat het allemaal zo fantastisch geregeld is. Maar ik denk toch wel dat uh, ook dat nog eens nader onder de loep moet worden gelegd. Want ik vind Nederlands Elftal, dat vond ik zaterdag ook al... een buitengewoon lusteloze indruk maken. En ik heb daar zelf op die plakkerige tribune gezeten. Als je onder die omstandigheden moet voetballen, even los van alle andere zorgen die Nederland heeft, dan verbaast het mij niet dat je je spel zoals je dat graag wil spelen met veel dynamiek, dat je dat daar niet kwijt kan. Hmm. Ja. Dat zit hem dan in de temperatuur en, en de organisatie? Zit nou ja, het er niet je... in het systeem op het veld? Nou, waarom ga je op 1200 kilometer afstand zitten... als je in een week tijd in dezelfde locatie drie wedstrijden speelt? Dan ja, ga je toch gewoon op die locatie op, zitten? Ja, goed, maar de Duitsers die, die zitten ook op een andere plek. Moeten ook een reis zitten. Zou, ja, zou, zou de dat de Duitsers, het er nou zijn? Nou, dat is, dat is ook wel een oorzaak. Het is wel een factor. Die, het zijn natuurlijk een aantal factoren, maar deze factor hoort er zeker ook bij, ja. Goed, dan naar uh, Italië heeft ook uh, veel bijkomende omstandigheden. Ja, uh, heel veel factoren <laughs> ja, daar. Speelt dat het elftal apart, hè? Ja, in de goede zin hè, zou je bijna durven zeggen. Want het maakt het uh, tot een eenheid. En dat is ook precies het verschil uh, als je naar Nederland kijkt. Daar uh, zijn we natuurlijk allemaal nogal op onszelf gericht. En de Italianen zijn dat overigens ook hoor. Maar die kunnen wel een, uh, op basis van hun nationale gevoel een, uh, iets losmaken. Dat hebben ze al eerder gedaan in 82. En ook in, uh, natuurlijk uh, toen ze wereldkampioen werden in 2006. Ja, die kunnen een soort gevoel uh, naar elkaar toe brengen. Pardon. waardoor uh, ja, er iets ontstaat in zo'n groep. En, en de psycholoog Schuine Streep Bondscoach... die dan aan het roer staat, die, uh, ja, dat zijn over het algemeen mensen... Bearzot in 82, Lippi in 2006 en nu ook weer Prandelli... die dat op uh, een goede manier uh, weten te begeleiden. En dan krijg je dus uh, ja, een resultaat zoals de afgelopen keer tegen Spanje. En uh, het gevoel dat iedereen heeft, denk ik, in voetballand... dat je weer serieus rekening moet houden met Italianen. En waar zit hem de, de kracht van dit elftal uh, in? Je hebt het al over de gezamenlijkheid. Zijn er ook spelers ja. die, die jou opvallen? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk al jaren een groot fan van Andrea Pirlo. En het grappige is, ook dat is, speelt natuurlijk nu... en nu alles rond Mark van Bommel uh, tot zo'n hoogtepunt komt... in, in negatieve zinnen. Een maand geleden vonden we hem allemaal nog onmisbaar... en nu is hij afgeserveerd door iedereen. Uh, maar Mark van Bommel is natuurlijk ook de man... voor wie gekozen werd bij AC Milan. Uh, ten gunste, of beter gezegd, ten ongunste van Andrea Pirlo... Uh, die uh, na een aantal jaren bij Milan eigenlijk de man was achterin... Ja, wilde men meer verdedigende kwaliteit op het middenveld. En die AC Milan liet hem gaan naar Juventus. Nou, dit jaar was Pirlo de grote ster bij Juventus. Hij leidde die club, dat team, naar de titel in Italië. En, en hij vertegenwoordigt ook als leider het, dat blok van Juventus... in het elftal van, uh, van Prandelli... En ja, het is, een, het is een heerlijke speler. Hij denkt altijd voorwaarts. Hij laat de ballen links en rechts uh, op de stropdassen ploffen van zijn medespelers. En nou, dat is een van de redenen, denk ik, waarom Italië, behalve dat ze natuurlijk altijd verdedigend goed georganiseerd zijn, dat ze nu ook uh, voetballend uh, het een en ander te melden hebben. Dan tegen Kroatië. Uh, toch een gevaarlijke ploeg, zo lijkt het. Kun je voorspelling doen? Nou ja, hoe gevaarlijk ze zijn, dat kunnen we eigenlijk pas vanavond voor het eerst zien. Want de Ieren waren niet echt een, een hele representatieve tegenstander. Nee. Um, maar Kroatië heeft een paar aardige voetballers. Heeft natuurlijk uh, op het middenveld Modric, die bij Tottenham Hotspur ook niet zijn allerbeste jaar heeft gedraaid. Maar die toch wel laat zien dat hij, het is een beetje een soort Pirlo... De Kroaten zeggen in een overmoedige bijt is zelfs een verbeterde uitgave van Pierlo. Ze ja. hebben ook een mooie speler op dat middenveld. Ze hebben twee grote spitsen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat wel weer op de leest van de Italianen is geschoeid. Met Mandzukic en uh, Jelavic. Dus uh, ja, ik zet mijn geld sowieso op Italië. Maar uh, ik, ik denk dat Kroatië... Ik vraag me af of ze voldoende kwaliteit hebben in alle linies... Om, uh, om, om echt een rol van betekenis op dit EK te spelen. Maar goed, het, het zijn wel over het algemeen mooie elftallen... die de Kroaten uh, naar voren brengen de laatste jaren. Maar het ontbreekt ze ook nog wel eens aan, uh, ja, aan killersinstinct... om het dan ook echt af te maken op het goede moment. Emiel Schelfels, hartelijk dank voor je analyse. Graag gedaan. Nou, we gaan naar Kroatië om te horen hoe het EK daar leeft. We vragen het aan Jochen Huibrecht. Zij woont in Kroatië, is daar uh, in het toerisme werkzaam. Meneer Huibrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Heerst er daarbij uh, u iets van een ek koorts? Hier is een zeer nationalistisch gevoel, dus iedereen is ermee begaan. Ik denk wel dat het uh, te vergelijken is met hoe het in Nederland eraan toe gaat. Dus geen auto's op de wegen, al de bars en cafés zitten vol, grote schermen overal. Misschien het grootste verschil nog dat alles buiten plaatsvindt omwille van het goede weer. En hoe zit het met uh, het vertrouwen in het elftal en, en de sterren? Wat, wat zijn de huidige sterren in het, in het huidige elftal? de collega net al aangaf is het vooral alles uh, wat draait rond uh, Luka Modric. Hij is de centrale, de centrale figuur. En, en man zoekt uh, iets, ja. Ja. Uh, verder verwachten ze dat, dat het vandaag gaat gebeuren. Dan wordt de wedstrijd tegen Spanje, de gevaarlijke wedstrijd tegen Spanje, overbodig, zeg maar. Ja. Dus ze rekenen het recht op dat ze, dat ze gaan winnen. Maar we hoorden het net van Emiel Schelvis. Uh, het uh, ontbeert de Kroaten aan killerinstinct. Ze hebben misschien wel niet genoeg kwaliteit in alle linies. Wat, wat vindt u van het oordeel van meneer Schelvis? Volledig terecht. Maar ah. daar, staat dan, daar staat dan ook tegenover... Uh, dus door het ontbreken van het killerinstinct... Uh, dat, dat ze met 4-5 voor het doel kunnen komen. En dat er 4-5 spelers zijn die kunnen scoren. Onder andere Modric en Jelavic... Dus uh, toch, toch maar opletten, zou ik zeggen. Is de grote teleurstelling uh, als Kroatië niet door die eerste ronde heen komt? Dat denk ik wel. Zeker, ja. na, die, zeker na die overtuigende 3-1-overwinning uh, zou het nu teleurgesteld zijn. Zij gaan ervan uit, één van de twee moeten ze halen. Ofwel Spanje, ofwel Italië. Ja, precies. Maar goed, Ierland was natuurlijk niet zo'n goede graadmeter. Hè. Dat was misschien wel iets te makkelijk. Maar men rekent toch echt op, op de volgende ronde? Dat denk ik wel. Zeker hoe euforistisch en nationaal dat ze hier zijn uh, en waar ze nu al staan, dus ze staan nu op de eerste plaats in de groep, gaan ze ervan uit dat, dat het wel moet lukken. En stel dat dat gebeurt, wat, wat, wat barst er dan los in Kroatië? Ja, de, de sfeer gaat enkel maar stijgen, maar vergeet niet dat Kroatië erbij was op elk groot toernooi. Ik kan me niet herinneren dat ze één toernooi gemist hebben, dus uh, ja, ze verwachten steeds meer en meer op die momenten. En dan wordt de druk ook groter, hè? Natuurlijk. En dat zijn ze misschien niet, niet gewoon, want dat zijn geen echte uh, verdetten. Wij gaan het zien vanavond. Oh. Om zes uur, meneer Huivrecht, samen met u, Italië, Kroatië. Veel plezier vanavond. Oké, okay, dank u wel. gaan we weer naar oranje. Hans van Breukelen, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dat klinkt al niet zo goed. <laughs> Gisteren <laughs> was je nog zo optimistisch. Ook oh, dat is jouw conclusie Marcel, als je stem wordt als ik goede woorden Ja, ja je bent ook vast net wakker, dat denk ik wel. Maar de teleurstelling is er toch ook wel in te horen, hoor. Nee, maar het zou toch heel raar zijn als we zouden staan te juichen. We hadden toch op meer gehoopt. Alleen die Duitsers hebben het in mijn ogen fantastisch goed gedaan. En wij hebben ons normale niveau niet kunnen halen. Zo simpel uh, zit het volgens mij in elkaar. Ja, een uh, simpele analyse. Uh, als we nou eens verder gaan... Waar gaat het mis bij Oranje? Uh, we hebben al allerlei analyses gehoord vandaag... dat er geen samenhang in het team zou zijn... dat er misschien gekozen is voor het verkeerde systeem. Wat, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen... omdat je niet weet als je voor een ander systeem uh, had gekozen... hoe het dan had uitgepakt. Ik, ik constateer gewoon dat een aantal mensen de vorm niet hebben... Uh, die ze twee jaar geleden wel hadden. En de samenhang waar men dan over spreekt... ...van twee jaar geleden, die we die helaas ook niet terugzien. Ja, en dan uh, tegen een hele uitgekiende ploeg als uh, Duitsland... ...wat erg terugzakt, ons totaal geen ruimte geeft... ...wij ook niet aan het voetbal kunnen komen... Mm -hmm. ...en dan inderdaad de ruimte die wij weggeven optimaal benutten. En dan kun je wel inderdaad over spelsystemen gaan praten... ...en dan kun je over stemming uh, gaan praten... ...en het heeft er allemaal een, uh, het maar een beetje mee te maken... dat mogen duidelijk zijn. Ja. Duitsers speelden inderdaad goed, goed team. Maar ik heb ze ook al wel eens veel beter zien spelen. Was het toch niet vooral de zwakte van Nederland? Ja, dat is altijd euh, het, het kip of het ei verhaal. Het, het gaat om het feit dat als je goed kijkt, zie je gewoon dat die Duitsers nogmaals in mijn ogen Nederland voetbal onmogelijk hebben gemaakt. Wij niet de individuele klasse en het samenspel hadden om daar... Uh, tussendoor te spelen. Nou ja, en je weet dat Duitsers altijd een aantal kansen krijgen. En je mag eigenlijk nog blij zijn dat Stekelenburg nog wel prachtige reddingen heeft. Want anders was het, uh, het leed helemaal niet over zich geweest en waren we vernederd. Hans, wat moeten de spelers van Oranje doen om dit te verwerken? Want het grote hopen is inmiddels ook weer begonnen. Hè? We horen al, het is misschien nog mogelijk, als, als, als. Ja, dat hopen, ik, ik kan me nog een, een moment herinneren, in, een echt, echt heel lang geleden dat wij op een WK zaten, en dat je dan ook uh, zei van... natuurlijk, je gaat al een niet worden. En je voelde dat het eigenlijk niet kon. Omdat de sfeer, uh, de samenhang... wat je bijvoorbeeld in 88 wel had... gewoon ontbrak. Mm -hmm. En dan zeg je het tegen BTWT. Maar je kan ook moeilijk zeggen... jongens, ja, uh, het klopt allemaal niet. en uh, Er is geen samenhang en het gevoel is niet goed. Ja. Dus ja, uh, je, je moet ook als speler... uiteraard blijven hopen of schoon je toch eigenlijk ook wel voelt... Ja, uh, wat we twee jaar geleden hebben gemaakt, ja, dat zit er nu gewoon niet in. Is dat een beetje te vergelijken? Want ik heb jouw opmerking horen maken over um, de wedstrijd destijds... tegen de Denen, bijvoorbeeld, die jullie speelden. Um, de Denen die uiteindelijk Wereld of, uh, Europees kampioen werden. Ja. Uh, dat dat toen ook niet goed zat in de groep. Nee, dat was veel meer in, uh, in 90 en, en in 92 vond ik persoonlijk, maar dan, dan, dan heb je het weer. Want iedereen heeft wat dat betreft zijn eigen beleving en zijn eigen perceptie op het moment dat je in zo'n uh, met, met zo'n toernooi bezig bent. Dat, ja, dat ik vond dat er ook op een bepaald moment slap getraind werd. En ja. Dat past in mijn filosofie niet. En dat zag ik dan op bepaalde momenten terug. Maar ja, dan wonnen we wel van Duitsland met 3-1. Dus hield je maar je mond? Keer, dus hield, ja, dan dacht ja. ik van, nou, ik zou het wel verkeerd zien. En, en dan krijg je die rekening, een wedstrijd buiten gepresenteerd tegen de denen. Maar zou, dat, zou, zou er in het team, zou dat, zou dat het wel kunnen zijn dat dat ontbreekt? Dat er iemand zegt, jongens, kom op, we, we zijn niet scherp genoeg. Het gaat niet goed. Nou, ik, als ik Snijder als ik, als ik voor de televisie zag... Uh, en, en die overgroot dat nog op met een boer humor. Maar die zat dat toch wel, had ik het idee. Zoals die, die kleine snijder vaak is. Uh, uh, scherp en, uh, en humoristisch. Maar je ziet het helaas niet terug op het veld. Hm. En uh, ik ben ervan overtuigd dat er ongetwijfeld een paar jongens in dat team rondlopen. Die absoluut de boeren wel opzweven. Uh, maar dan is het maar de vraag of het terecht meegaat. Hans van Breukelen, dank weer. Graag gedaan.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 Met CRM-software van Archie. Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl slash saldo sparen. Het Nationale Ballet presenteert Bill en Mr. B. Met werken van George Balanchine en William Forsythe.